Door al met het NOS-journaal. De actiegroep die een einde wil aan de coronamaatregelen, heeft de rechtbank gewraakt. De groep Viruswaanzin wil een andere rechter voor het kortgeding dat is aangespannen tegen de staat. Leden van de actiegroep vinden de rechter partijdig. En ook zou ze de staat niet genoeg hebben ondervraagd. De voorzieningenrechter die het kortgeding had moeten leiden, moest de zaak deze week overdragen. Vanwege verkoudheidsklachten, moest in quarantaine. Het moet worden behandeld door de wrakingskamer en die komt eens in de twee weken bij elkaar. De vakbonden juichen de bonus voor de zorg toe, maar blijven aandringen op een structurele loonsverhoging. We leggen onze hesjes nog niet in de kast, zegt FNV Zorg. De bonden vinden 1000 euro netto wel een mooi bedrag, omdat ook schoonmakers, ambulancepersoneel en medewerkers in de jeugd- en gehandicaptenzorg profiteren. Maar het is niet voldoende om het achterstallig onderhoud weg te werken... zegt vakbond nu 91. Volgens minister De Jonge komen zo'n 800.000 mensen voor de bonus in aanmerking. Overheden, hulpdiensten en de zorg waren onvoldoende voorbereid... op de 112-storing vorig jaar juni. Dat concluderen de inspecties van het ministerie van Justitie en Veiligheid... gezondheidszorg en het agentschap Telecom. 112 was urenlang onbereikbaar... Afspraken over het noodnummer waren niet uitgewerkt. Een ander noodnummer was onbereikbaar en de communicatie verliep chaotisch. Omwonenden van de Vion-slachterij in Bokstel gaan morgen demonstreren. Ze willen dat het bedrijf voorlopig dichtgaat vanwege coronabesmettingen. De actiegroep Sluit Vion noemt het ongehoord dat de productie van vlees belangrijker is... dan de gezondheid van slachthuismedewerkers en de inwoners van Bokstel. Het weer opnieuw zonnig en warm, 28 tot 31 graden. In het oosten wat stapelwolken, maar wel droog. Vanavond blijft het lang warm. Morgen nog wat warmer dan vandaag, maar laat in de middag of morgenavond in het zuiden mogelijk een forse regen- of onweersbui. En dan wordt het in het weekend een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB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 Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij? Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste In Circus Zandvoort, ben jij de artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs. De entree is gratis. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als drukkers keren we om. En samen sporten.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zie, Dit is. Even kijken hoor, want ik. Sorry, dit is echt heel slecht. Ik zet de muziek aan, alleen. Ik pak hem even niet. Dit is uh, heel jammer. Dan doen we het even op uh, deze manier. Ik had een nummer van, uh, uit The Lion King uh, klaarstaan. Want dat is natuurlijk ook een van de films die niet mag worden vergeten als het gaat om filmmuziek. Um, dit is het slechtste begin dat ik ooit heb gehad van een uur. <laughs> dat had niet uh, slechter kunnen gaan. Maar hier komt die Elton John.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 This way Dit uh, mooie nummer van Elton John natuurlijk hoorde u. Uh, Openen we het tweede uur van M Lunchroom. En uh, ja, The Lion King ook een, een, een film met uh, mooie muziek. Uh, hebben jullie die film ook gezien? Uiteraard. Ja, zeker. Eén keer. Wel de, de tekenfilm dan? Ja. ja. Ja, oh ja. En dan de Engelse of Nederlandse versie? Engelse. Ja. Nederlands, want ik had samen met mijn kinderen te kijken. Oh ja, ja, ja, ja. En ik, ik, uh, ik heb nog een verzoeknummer. Van? Van, eh, uh, van iemand. Van iemand, ja. oké. Okay. Oh, an ik, uh, anoniempje. Okay. Een anoniempje, ja. Oké. Okay. Ik ga uh, hem nu opzetten. Uh, of wacht even, ik wil eerst nog even de intro doen en dan gaan we naar de muziek. Oh, ik muziek dacht toe. dat je dat al gedaan had. Ja, want inderdaad, wat ik nog even wilde zeggen is dat de muziek natuurlijk weer centraal staat de komende uur. Uh, maar er wordt ook zeker ook afgewisseld met het uh, laatste nieuws en uh, het leukste nieuws die we opvielen en dus ook verzoeknummertjes en die het uh, programma zomaar weer uh, uh, over de kop uh, kan gooien. Ja. En uh, waar komt dit nummer uit? Uit Frozen. Oh, oké. Okay. Dat is een uh, bekende. En uh, dat is Love is an open door. Oh, we blijven wel een beetje in die uh, sfeerernaad. We na het blijven in nummer. de. Ja, yeah, het lijkt wel. Het lijkt wel Valentijn. <laughs> ja, in uh, middenzomer. Frozen, yeah. uh. and I really close. Oh, dit is uh, het fragmentje volgens mij. Ja, ik weet niet of het helemaal goed uh, staat, uh, het filmpje dat nu klaar staat. Uh, oh, okay. Of het het juiste nummer is. Maar dat maakt niet uit. Ik heb, volgens mij heb ik hem hier wel ook erin staan. Uh, even kijken. Love is an open door. Aangevraagd door iemand. Oké. Okay. Uh, ik heb hem hier staan. Uh, hier komt hij okay can i just say something crazy i love crazy all my life series of doors in my face and then suddenly i bump into you i was thinking the same thing because like i've been searching my whole life to find my own place and maybe it's the party talking or the chocolate fondue <laughs> but with you Face. And, And it's, it's nothing, nothing like, like I've ever known before Love is an open, open. each other's. sandwiches. That's what I was gonna say. I've never met someone who, who thinks so much like me. Jake's, Jake's again. Our, Our mental synchronization, synchronization can have but one explanation. You and I were just meant to be. Ja, mooi nummer. Uh, ook, wel, ook al is het uit een, een toch wel winterachtige film. Kerst, uh, daar komt het natuurlijk meestal rond uit. Ik vind het wel een beetje iets zwingends hebben. En inderdaad, het wordt bijna een uh, Valentijn-uitzending. En dan zeker met het nummer wat ik hierna had klaarstaan... ook aangevraagd door uh, een luisteraar uh, via Facebook... Uh, is een nummer uit de, uit de film Not Nothing Hill. kent iedereen vast ook wel. Natuurlijk ook een hartstikke bekende film. Maar uh, die schuiven dan even iets op... om uh, een, beetje de, hoe heet je dat? een beetje de afwisseling uh, erin te houden. Uh, toch wel. Dat is ook wel belangrijk. Uh, maar, Lucie... Ik heb nog een... Uh, een heb, uh, heb jij nog iets uh, opvallends? Ja, yeah, yeah, yeah, yeah. dat is een, uh, het afscheid van uh, huisarts... Uh, A.D. Scipio Blume, dus een huisarts die al heel lang in Zandvoort is. Ja. Uh, sta, het staat ook in de Zandse uh, Krant. Na tientallen jaren praktijkvoering als huisarts op de Koninginnenweg in Zandvoort. gaat A.D. Scipio Blume het stokje doorgeven. Ja. Per 1 juli aanstaande draagt zij de praktijk over aan de huisartsen mevrouw J. Klaver en de heer E. van Banning. En patiënten hebben afgelopen jaar het artsenduur al kunnen treffen als waarnemers in de praktijk. We begonnen al dus AD met nul patiënten en groeiden uit tot een volwaardig praktijk. Aanvankelijk werkten we part-time zodat we samen met, uh, uh, met Bart van Bergen uh, uh, ook samen met onze kinderen konden zijn... Na 17 jaar kwam er een einde aan onze maatschap... omdat we de praktijk van huisarts andersom konden voortzetten. Mits één van ons in het centrum ging werken. En zo begon ik in december 1999 de praktijk aan de Koninginnenweg. Na bijna 38 jaar met veel plezier als huisarts gewerkt te hebben... neem ik nu afscheid van dit mooie vak... en draag ik met een gerust hart de praktijk over... aan de huisartsen Jolijn Klaver en Etienne... Van Banning. Zij zullen met ondersteuning van, van Miranda Reudering, die als psychologische assistent en <laughs> praktijkondersteuner <laughs> al 17 jaar in de praktijk werkzaam is. Lekker woord is dat? Physician. Ja, ik ga hem niet nog een keer zeggen hoor. De praktijk voortzetten. Tevens zijn werkzaamheden in de praktijk Raymond Weiers, Salah Koudat, doktersassistent en assistente Mariette Siebeling. En ze valt zeker niet in een zwart gat... want ze zal, me, ze zal zich verder verdiepen in enkele onderwerpen... die mijn speciale belangstelling hebben... zoals dementie, de overgang en een specifieke gezondheid... problemen van het vrouwenhart. Okay. En uiteraard krijg, ook meer tijd, krijg ik ook meer tijd voor mijn kleinzoon te genieten... Ik bedank ja. al mijn patiënten voor het genoten vertrouwen en wens natuurlijk iedereen veel gezondheid toe. Dat wensen we jou ook, AD. En uh, geniet lekker van de vrijheid en van uh, je kleinkind en je ja, kinderen. Zeker. Ja, het is toch wel een, een, een was natuurlijk uh, toch wel de afgelopen jaren een vaste waarde in de huisartsen in Zandvoort. En de, ja. dat valt dan toch wel ineens weg. Ja, dat is dan natuurlijk. weer. Ja, ja, je wist dat het ik momenten, weet nog dat ze begon. Ja. En uh, ja, nu uh, zie ik er ook weggaan. Ja, dat uh, is toch wel weer... Ja, je wist uh, dat het moment zag komen, maar ik denk je dat Je weet dat het... het komt, maar het ja. komt altijd onverwacht. Ja, zeker. Um, dan uh, hebben we een nummer klaarstaan... die is uh, aangevraagd door Esther Meijering via Facebook. En dat is uh, het nummer van uh, de film... Uh, uh, komt uit de film Nothing Hill. Gezongen door Elvis Costello. She. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure...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 Costello. Met het nummer She. En ik denk uh, het blijft een prachtig nummer. En ook al door we hadden het net even over vele zangers gezongen. Origineel natuurlijk van uh, Charles Aznavour. Ja. Ook uh, hartstikke mooi met dat uh, natuurlijk dat Franse, uh, een beetje dat Franse accent erin zeg maar. Uh, maar hij is ook uh, vorige week nog uitgebracht door een Zandvoortse zanger. Toch Lucie? Ja, door uh, Yves Berends. En dat doet die jongen zo mooi. Ja. Hij, uh, hij doet het, uh, het thuisconcert, of zoiets, noemt hij het. Ja. En uh, iedere week uh, doet hij het op donderdag uitgeven op Facebook. op Facebook. En dan pak ik het als ik het echt mooi vind, pak ik het op en neem ik het mee hier naartoe. Ja. En vorige week was hij net te laat, maar het, het, het is weer zo mooi. Hij brengt het. Hij vertolkt het zo mooi. Ja. En, uh, maar we gaan er, ik ga er volgende week weer uh, aandacht aan. Besteden. Uh, okay, en dat laat is, ik hem horen. Uh, dat, wordt, uh, dat wordt interessant. Wat mij uh, nog opviel uh, vanochtend... ik uh, behandel het ook al even in de uh, ochtenduitzending uh, bij uh, Jaap... Uh, voor het nieuwsoverzicht. Maar dat de provincie ruim 37.000 euro subsidie beschikbaar gaat stellen... om gedumpt drugsafval op te laten ruimen. Ja, dat is nogal wat. Het dumpen van drugsafval... Afval is een groot uh, probleem en wordt ook steeds groter, uh, ook in onze provincie. Uh, en in een persbericht uh, uh, van de provincie Noord-Holland laten zij weten daar nu uh, dus uh, dat te gaan aanpakken... door middel van een subsidie van wel 37.000 euro om uh, de flinke schade die ook toebrengt aan uh, mens uh, en milieu, vooral de bodem natuurlijk, uh, van de natuur... Uh, om dat uh, zoveel veel mogelijk in stand te houden... die goede kwaliteit. En, uh, maar waar de subsidie dus vooral voor bedoeld is... is het uh, op te laten ruimen van het drugsafval. Nou, ik denk dat dat wel uh, een uh, goede ontwikkeling is, toch? Ja. <laughs> en uh, wat mij dan uh, opviel uit dit... <laughs> wat mij dan op... Ja. Ja. Nee, wat mij dan opviel uit het nieuwsbericht... is dat, uh, dat vooralsnog, als je een aanvraag wil doen... Uh, om dat drugsafval op te laten ruimen in jouw buurt uh, of omgeving... dan moet die aanmelding nog wel gaan via de provincie Noord-Brabant. Dus oh. uh, dat, uh, dat is dan waarschijnlijk je, geen verrassing. Nou, maar kom, komen hun het opruimen hier? Uh, het is in, ook in of is dat een, uh, een, een landelijk meldpunt? Ja, ze, zij nemen, die provincie neemt alle verzoeken in behandeling en adviseert dan de betreffende provincie... waar de aanvraag uitkomt uh, over de... Wat ze ermee aan doen. Wat ze ermee doen, want zij zijn er meer in gespecialiseerd. Oké. Okay. En uh, ja, waar dat oh. vandaan komt... dat zullen oh. we maar niet uh, <laughs> uh, extra benadrukken. Maar, zijn, uh, nou, dat wil ik eigenlijk best wel weten. Waarom weet Brabant dat dan weer wel zo daar moet? ontzettend veel gedumpt wordt. Oh, Gigantisch die... Probleem ook daar. natuurlijk okay. nog de drugslappen die ja. daar zijn. Ja. Ja. ja, dat is een beetje centraal hè, daar, denk ik. Okay. Ja, ook dat. Er, en veel ja. boerderijen. Ja, ja, inderdaad. En er is ruimte. Of tenminste... Ja, dat zegt de boerderij. Ja. Ja. Er is ruimte. Het ja. is er centraal in Nederland. Ja, ja, ja. Zal het zijn. Dus uh, de, dat in ieder geval uh, is ook weer aan, de, aan het gebeuren. Uh, wat ik, ik heb nu nog een mooi nummer klaar. Ook weer met een hartstikke mooie boodschap. A Whole New World. Gezongen door Mena Mesoet En Naomi Scott uit de film Aladdin. Ook onlangs uitgebracht in de live action versie. A whole new world. We gaan ernaar luisteren. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me princess, now when did you last let your heart decide. I can open your eyes. Take you wonder by wonder. We're sideways and under on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view, no one to tell us no, or where to go, or say we're own. Will be. A whole new world van Mena Masoud en Naomi Scott. Ik hoop dat uh, ik hun naam goed uitspreek. en mochten ze deze uitzending meeluisteren dan uh, kunnen ze altijd bellen. Nou, het zou je vergeven, hoor. Ja. Ik bedoel, zijn wel meer moeilijke woorden. Ja, ja inderdaad. Ik heb een, uh, een, een update ja. over het... Uh, uh, er is een uh, eerste goedgekeurde coronamedicijn, Ebola-remmer, Remdesivir, krijgt zegen van au autoriteiten. Oké. Okay. En voor het eerst, sinds begin van de coronacrisis, is er een medicijn dat in alle ziekenhuizen gebruikt mag, mag worden. Dat nou, is goed, nieuws. Een doorbraak. Dat is dus net via het AD binnengekomen, tien minuten ja, nog. De krant AD, hè? Ja, ja. ja, nee, niet van de huisarts. Nee. Nee. nee, dat is natuurlijk een beetje een rare overgang. Nou ja, hè? Ja. Maar in ieder geval dus zo. een e ebola-remmer. Dat is wel even interessant ja. om daar verder op in te gaan. Want daar was altijd uh, eerst heel veel twijfel over. Uh, eerst, wat natuurlijk ook een tijdje in het nieuws is geweest... dat malaria-medicijn, nee, wat dan is... mogelijk... Uh, maar hier is dus dan toch iets ingevonden... En, ja. ook, en ook wat belangrijk is, natuurlijk goedgekeurd door de autoriteiten. Ja, en uh, door de behandeling met uh, de Remdesivir herstellen ja. deze patiënten gemiddeld vier dagen eerder. Ja. Dat meldt het uh, college ter beoordeling van de geneesmiddelen ja. in een persbericht. En alhoewel voorzitter Ton de Boer blij is dat in medicijn deze status bereikt heeft, waakt hij ook voor te veel enthousiasme. Ja. We zijn er nog niet. Nee. Het, uh, nee, nee. het uh, middel is namelijk niet het medicijn dat je geneest van een corona-infectie. En daarom wordt er wereldwijd nog steeds verder onderzoek gedaan naar mogelijke medicijnen ja. en vaccins tegen COVID-19. Ja. Maar dit is wel een hele recente update. Vanaf uh, dit is, uh, kwart over uh, twee is die binnengekomen bij het uh, okay. Algemeen Dagblad. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, we, we, we blijven het volgen. Het is in ieder geval weer een stapje vooruit, zou ik zeggen. Een stapje dichterbij. Ja, inderdaad. Uh, ik heb hier iets klaarstaan. Ja, we hadden het net even over moeilijke woorden en moeilijke namen. Deze kan ik dan toevallig wel weer. Ja? Gaat dat lukken? Nee. Ja, ja? hoe heet dit nummer? Ja, ja nu, nu gaan we het ook proberen ook. Ik wacht. Kijk, wacht even. Kijk. Desperale doosje. Ja. Toch? Ja. Zoiets. Nou, heb ik niet eens op het is, uh, het is in ieder geval nog iets. expiali doosje. Zo zou ik hem uitspreken. Ja. Maar uh, dat is, uh, <laughs> dat is uh, in ieder geval uh, hartstikke leuk. Ik, ik had een ander nummer van uh, Mary Poppins nog uh, klaarstaan. <laughs> Feet the birds namelijk. En uh, dat uh, heeft misschien een iets uh, diepere boodschap nog, uh, namelijk uh, het kleine gebaar wat uh, soms wel eens voor heel veel betekenis kan uh, zijn. Peter Birds. Door Julie Andrews gezongen uit Mary Poppins. In her full of crumbs come feed the little birds show them you care and you'll be glad if you do their young ones are hungry their nests are so bare all it takes is tuppence from you Birds toppens a bag, toppens, toppens, toppens a bag. Feed the birds. That's what she cries. While overhead, her birds fill the skies. All cathedral the saints and apostles look down as she sails her wares. although you can't see it you know they are smiling each time someone shows are simple and few listen listen she's calling to you feed the birds Winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ook vandaag wordt weer een hete, zonovergoten en droge dag. Het kwik stijgt voor de 35ste keer boven de 20 graden... en voor de 5 vijfde keer tot boven de 25 graden. Het wordt net als gisteren 29 graden en er waait een matige oostenwind. Vanavond en vannacht is het helder, koelt af naar een graad of 19... Morgen schijnt de zon, maar er trekken ook sluierbewolking uh, over en later ook wat stapelwolk over, uh, over de regio. In de loop van de middag neemt het vanuit het zuidwesten de kans op enkele regen of onweersbuien toe. De temperatuur stijgt naar 29 graden, maar door de toenemende luchtvochtigheid voelt het benauwd en broeierig aan. In de avond en nacht naar zaterdag verloopt warm. En daarbij is vrij veel bewoner aanwezig. Maar de kans op enkele regen- en onweersbuien. In het weekend draait de wind naar het westen en stroomt er minder warme lucht naar onze streken. Daarbij is zaterdag de kans op enkele regen- en onweersbuien. Maar geregeld schijnt ook de zon. De temperatuur stijgt zaterdag naar een graad of 13. En zondag uh, zijn, zitten we in koelere rug en zitten we zitten we niet warmer dan een graad of 20. Daarbij schijnt geregeld de zon, maar komt het ook opnieuw tot enkele buien. Na het weekend zijn er perioden met zon, maar ook wolkenvuilden. Bovendien is de kans op een bui. De temperatuur stijgt naar 90 graden, maar de dagen daarna wordt het weer warmer. En woensdag 1 juli wordt het weer boven de 25 graden. Al dus het weerbericht van Rico... nummer Best Shot van Birdie, ook uit een uh, film afkomstig. En uh, daarvoor natuurlijk het weer, uh, voorgelezen door Marja. En uh, ons staat weer een mooie zomersweer uh, tegemoet uh, de komende dagen. Uh, uh, ja, en zeker ook uh, met dit mooie nummer daarna. Uh, ik word er al helemaal vrolijk van. Waar ik ook heel vrolijk van word, is uh, iets wat ik nu even ga vertellen. En dat is voor Lucy. En uh, omdat we natuurlijk al, heel, uh, al een tijdje weer bezig zijn met dit programma. ZFM Lunchroom op de donderdag... En wat we zeiden toen we dit programma bedachten... Het, ...het programma is niet compleet zonder de luisteraars. En niet zonder dat mensen uh, nummers kunnen insturen. Mm -hmm. En er is natuurlijk wel één iemand geweest... ...die uh, speciaal altijd uh, elke uitzending een uh, nummer instuurde. Twee weken geleden nog Chef Special In Your Arms. En uh, mede dankzij dat we hier die telefoon hebben... ...en dat jij het appje op hebt gevangen... ...en de muziek uh, hebt klaargezet... Uh, uh, ben ik al een tijdje in uh, goed contact gekomen met een leuke, hartstikke leuke jongen. En uh, uh, al twee, twee weken heel veel plezier uh, aanbeleefd. En uh, dat gaan we ook zeker nog uh, doen. En uh, daarom hebben we een liedje klaarstaan. Of ik heb een liedje klaarstaan. Uh, Friend Like Me. En uh, ja, de tekst is super mooi, Dus uh, luister er maar goed naar. En uh, dank je wel. Ah, Alibaba, he had them 40 thieves Shahrazad, he had a thousand tails But master, you're in luck Because up your sleeves You got a brand of magic never fails You got some power in your corner now Heavy ammunition in your camp You got some punch man. And how? all you gotta do Is rub that lamp and then I'll say Mr. man, what's your name? Whatever, what will your pleasure be? Let me take your order I'll jot it down You ain't never had a friend like me Life is your restaurant, and I'm your mate d. Come whisper to me whatever it is you want. You ain't never had a friend like me. We pride ourselves on service. You the boss, the king, the shy. Say what you wish, is yours to dish. How about a little more barclava? Have some of column A, try all of column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. The big part, watch out. it's the big part. Oh. Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull this? Out of their little hats. Your midday prayers You got me bona Be Certified Got a genie For your charge of I got a powerful urge To help you out So what you wish I really want to know You got a list That's three miles long No doubt All you gotta do Is love like snow Mr. Aladdin guess One wish Or two or three Well I'm on the job You big neighbor You ain't never had a friend Never had a friend You ain't never had a friend Never had a friend You ain't never Never, never Like Me. Ja, Will Smith met het nummer Friend Like Me. Mooi nummer, eh, toch, Lucy? Ja, super lief. <laughs> dat is echt heel lief. Maar ik heb het graag gedaan, jongens. Als jullie okay. maar gelukkig zijn. <laughs> ja, dat uh, komt goed. Um, jij, jij, jij hebt nog uh, een. Ja, bericht ik ben met? natuurlijk heel groot uh, Formule 1 fan. En oh, ik ja. vind het uh, ontzettend jammer dat het dit jaar niet, nog niet in uh, Zandvoort uh, komt. Ja. Ik had geen kaartjes, maar ik vind alleen uh, al alle, het gebeuren eromheen. Ja, de gewoon sfeer, de hele sfeer, ja. Super gezellig. En uh, op de televisie zie ik uh, de race wel. Maar uh, helaas uh, niet in zandvoort nog. Uh, laten we hopen in godsnaam volgend jaar. Maar het gaat uh, 5 juli beginnen in Oostenrijk. En oh, dat is al, uh, al bijna. Volgend weekend. Ja, ik uh, kan niet wachten. En uh, 12 juli meteen maar weer, ook in uh, Oostenrijk. Ja, het is een beetje uh, een kalender uh, die. Dus het wordt een uh, zomerse campagne, als ik het zo zie. Dat het, wordt een he het wordt een hele aparte uh, Formule 1 seizoen. Ja. Het wordt een uh, corona Formule 1 seizoen. Maar ik hoop uh, dat die niet minder spannend is. Ik denk dat. Uh, mm -hmm. Ja, Want laten we hopen dat, uh, dat Max. Uh, de, de, ja, Oostenrijk, ja, waar hij altijd zo groot succes had... met al dat publiek, dat Nederlandse publiek. Uh, ja, helaas het ge, dat, dit jaar nog niet. Maar laten nee, we hopen dat maar, hij wel, uh, mm -hmm. wel eindigt... Uh, als eerst over die streep natuurlijk. Ja, maar daar kijken we je. Ja, ja, ja. Ik uh, ik hem er hoogst persoonlijk achter de uh, televisie. <laughs> uh, maar wat mij opvalt aan het lijstje... is dat hij van 5 uur tot 6 september loopt. Betekent dat er dan geen uh, najaarsraces meer zijn? Ik, ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk, ik dit dacht, is wat er tot nu toe bekend is. Dit zeg maar. is wat er tot nu nog toe bekend is. Volgens mij hebben ze geen stops meer. Maar, ja. En dat er ook nog wel uh, gereden gaat worden uh, later dit jaar. Omdat je Abu Dhabi heb je best nog wel lekker weer, geloof ik. <laughs> Daar is het volgens mij continu uh, ja. verdampen. Maar, uh. <laughs> maar goed, we moeten het afwachten. Dit is wat er voorlopig staat. En ik kan niet wachten. Nee, zeker niet. En uh, wat ik je net ook even voorbij zag, zie scrollen om toch even het onvermijdelijke shownieuws van deze week uh, over Johan Derksen. Dus uh, als je naar de showpagina gaat, dan uh, staat het waarschijnlijk bovenaan, want het stond er vol mee de afgelopen ja, week. Ja, nou ja, ja Talpa haalt En in Er is zelfs een heel dossier van nieuwsberichten over het... Uh, uh, op het algemeen dagblad. Dus dan is er echt wat aan de hand. Ja. Maar uh, in ieder geval... de drie mannen van Veronica Insight... hebben nogal kritiek... Uh, vooral nou, ja, op hun hals gehaald. Op genee. Ja, gené. Ja. genee. Ja, dus ze hebben het heeft besloten... om Veronica Insight uh, maandag van de buis te halen. Geen uh, uitzending. Geen uitzending. Dus ik denk dat ze... eerst een geschil bij moeten leggen... voordat zo ver dat mogelijk is. Want ja. er zijn best wel harde woorden gevallen... Ja, heftige gesprekken ook. kennen. hebben we allemaal kunnen lezen in ja. het uh, shownieuws. Uh, maar waar uiteindelijk de aanleiding van was... is een uitspraak die Joon Derks heeft gedaan. Uh, ja, hij maakt een uitspraak. grap, zegt hij. Ja. En hij is natuurlijk altijd net al op die grens van... Hij is een beetje die bromsnoor, letterlijk gewoon. Ja, van Toch? kan het of kan het niet. En nu vond men dat het niet kon. Het is natuurlijk ook een beetje in een, uh, in een tijd... Time, dat je denkt ja. van, uh, had het maar Peter even niet gedaan... had het over een maand of twee gedaan was het misschien minder beladen geweest. Maar ja, ja goed, het is gebeurd. En uh, ja, ik... Ja, ik heb geen hekel aan die man. Nee. Ik, ik, uh, ik, hij is de smaakmaker van... Uh, ik vind van het altijd wel... Ik vind het altijd wel een vermakelijk programma. En ik vind het altijd... Ik kijk dan vooral ook altijd gewoon de fragmentjes... die niet over voetbal gaan. Ja, dat ben ik dan weer. Maar... De, gewoon de, dat ze over de actualiteiten praten. Het is best wel gewoon uh, interessant en leuk uh, om naar te kijken. Ja, het is maar gewoon... om dan zo uh, te vallen over zo'n uitspraak. Ik snap hem helemaal. Alleen... Um... Nou, dat het zo uit de hand moet lopen is wel... Uh, waar, was niet ja. nodig geweest. Maar ja. Dus wat mij betreft, dan voor één keer dan niet. Maar dan gewoon volgende... Die week erop wie gewoon uh, zat ja, erover. Zeker, maar... Ja, vind je bijvoorbeeld als iemand hier bij de radio een uh, uitspraak doet... dat dat tot veel uh, uh, consternatie leidt? Misschien iets met betrekking tot politiek, Want het is ook altijd gevaarlijk om daar iets uh, over te zeggen. Ja, ik En denk dus stel dat iemand je iets... Uh, vind je dan nog... Nou, ik vind, ik vind eigenlijk... Ja, je eigen mening... Ja, mm -hmm. Iedereen heeft een eigen mening. En, iedereen, ja. uh, en als het allemaal... Uh, Weet je, netjes blijft, dan mag je best een eigen mening hebben. Ja. Je moet niet uh, persoonlijk gaan worden of zo. Dat, uh, dat, uh, dat moet je niet doen. Nee. Maar ik vind wel dat je een eigen mening mag hebben. Zeker, zeker. En uh, nou, daar uh, is in ieder geval weer genoeg over geschreven en gaat er vast ook weer worden. Ik, uh, ja, het is shownieuws. nieuws. Laten we het daar vooral onderhouden. Het is allemaal niet zo heel belangrijk, maar het is wel gebeurd. Ja, met, dus, uh, <laughs> het, het speelt heel erg. Nou ja, goed. Een, ik hoop dat het weer ja. terugkomt, want ik vond het toch wel grappig. Ja, zeker. Ze komen na de zomer dus nog niet helemaal zeker. Maar het was sowieso aanstaande maandag de laatste aflevering. Dus, uh, en natuurlijk nu ook met de... Ja, we houden erover op, want ja, we kunnen hier nog is, uren ja. over napraten. Maar we, gaan, we zijn zelf niet uh, Zandvoort Football uh, Insight. Of uh, hoe noem je dat dan? ZFM Insight of zoiets. Maar, ja. uh, <laughs> ja, we, zijn we zijn ZFM Lunchroom. Ja, ZFM Lunchroom zijn wij. En... Uh, wij uh, staan deze uitzending centraal met de muziek uit uh, Mooie Films. En deze uh, is een bijdrage van mezelf. Namelijk uit de James Bond film Spectre. Een uh, goede vriend van mij, Mike, die ook hier wel eens in de uitzending is. Volgende week trouwens weer op uh, vrijdag. Die is, uh, heeft laatst allemaal gekeken. En uh, dit nummer van Sam Smith uit de James Bond film Spectre. Writings on the wall. But always the floor. I've spent a lifetime running And I always get away But with you I'm feeling something met Mad About You. Ook dit nummer uh, aangevraagd, uh, uit de, uh, uitgezocht uit de enthousiaste inzendingen via Facebook. Volgende week zeker weer. Uh, hartstikke leuk om uh, van u te horen. En uh, leuk om dan ook te weten dat u misschien speciaal voor dat nummer uh, naar onze uitzending luistert. Uh, Lucie en Marja, dat, uh, dat was het alweer bijna. Ja, wat jammer hè. Het is alweer voorbij. Nou ja, goed. Uh, don, uh, dinsdag ben ik er weer met, uh, met, uh, met Jan van der de Oefen we er ook weer een gezellige middag van maken. Ik weet niet of uh, Marja er dan weer bij wil zijn. Tuurlijk. Als je dat ja. wil, ben je van harte ja. welkom. En uh, volgende week donderdag uh, mogen wij, wij het weer doen. Mogen wij het weer uh, gezellig doen. En uh, uh, zaterdagsmorgens is er altijd ZFN. Uh, goedemorgen Zandvoort, ja. ja. Klopt. Dat wilde ik ook even, want dat is ook altijd een heel leuk programma. Ja. En, uh, daar, daar, vandaar komt inderdaad het programma wat ze gaan bespreken, komt richting morgen. Of ja, morgen komt dat uh, ook op de Facebook. Dus uh, Als u wilt weten wat dan uh, wordt besproken in die twee uurse uitzending. Dan, uh, dan kunt u daar alvast uh, op, op voorbereiden. Uh, voorbereiden. En uh, ja, zeker, uh, wat vanavond uh, gaat ZFM ook nog steeds door. Vorige week natuurlijk een uh, extra uitgebreide lange uitzending uh, van uh, Jaap Koper met Alternative FM. Maar deze week doet hij het gewoon weer twee uurtjes. Uh, namelijk uh, Alternative FM tussen 8 en 10 uur. Op, uh, hier op uh, ZFM Zandvoort. En uh, dus uh, dat is hartstikke leuk. Vanavond ook weer uh, lekker die sferen hier op uh, de Zandvoortse radio. Laat zeker weten wat je van deze uitzending vond. En dan uh, wens ik u een fijn weekend. Afsluitend met dit uh, mooie nummer. From Now On uit de musicalfilm The Greatest Showman. Uh, vanaf nu. Misschien even anders. Of uh, ja, from now on ook weer met een boodschap ja. gewoon even luisteren. Ja. En dan uh, wens ik u een fijn uh, weekend. En dat doe ik ook. Ik wens u ook allemaal een heel fijn weekend. En ja. goed insmeren hè, tegen die warme ja, zon. Inderdaad. Mm. Geniet van de zon. From now on. Once this promise in me start, like an anthem in my heart, from now on, from now on. campaign with kings and queens. The politicians praise my name. But those were someone else's dreams. The pitfalls of the man I became. For years and years, I chased their cheers. A the crazy speed of always needing more. But when I...